4 uur dit is Rachid Finch met het jager vindt dat banken met problemen voorlopig niet rechtstreeks gesteund moeten worden uit het Europese noodfonds. Wel wijst hij op de mogelijkheid om te lenen uit het noodfonds, maar dat moet nu nog lopen via de staten. De Europese top werd vorige week afgesproken dat in de toekomst ook rechtstreekse steun aan banken mogelijk is. Maar de jager benadrukte vandaar ook de afspraak dat het pas ingaat als het Europees bankentoezicht is geregeld. Als nu de rente in Spanje weer oploopt, wil de jager vasthouden aan die voorwaarden. Achteraf vindt hij dat het Europees bankentoezicht al bij de invoering van de euro had moeten worden geregeld. Een kwart van de wegwerkers maakt eens per maand een gevaarlijke situatie mee, blijkt uit onderzoek van FNV Bouw. Vakbond roept de overheid op de medewerkers beter te beschermen.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 Het weer vanavond eerst vooral in het westen en zuidwesten kans op een bui. Daarna vrijwel overal droog en opklaringen. Morgen begint de dag met zon, maar in de loop van de dag ontstaan opnieuw enkele buien. Het is morgen 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Shoot. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files vanaf drie kilometer lengte staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 1 brugge 3 kilometer. A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Leidsendam drie. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A10 West naar Zaanstad bij de Koentenho 4. A 12 Den Haag richting Utrecht. tussen Den Haag en Zoetermeer 6. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A13 vanuit Den Haag voor de afrit rode Rodenreis 6. A15 vanuit Europoort bij Knalpunt Vaanplein 4. A20, hoek van de land richting Gouda, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein 4. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Gouda op de A20 bij Nieuwe Kerk aan de IJssel 3. En de A28, Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder, 3 kilometer. Tot zover de ver In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid. De nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 En welkom terug bij twee uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5. We weten welke plaat op dit moment de beste is van Europa. Is dat dezelfde als vorige week of hebben we een nieuwe nummer 1? 22e jaar nog weer dat CFM de Euro Breakdown uitzendt. Aflevering 27 van deze jaargang. En die wordt uitgezonden op 5 juli van 2012. De lijst die bestaat natuurlijk uit 40 platen waarvan deze week 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en dan 3 nieuwe binnenkomers. Quintino, Sander Silva, Epic, John Mayer, Shadow Days en Nickelback Lullaby. Dat zijn de platen die deze week ruimte gemaakt hebben voor 3 nieuwe. Calvin Harris en New Let's Go is de snelste stijger. Hij gaat 8 plaatsen omhoog. En Carmen Broke Hard het was te dalen met 9 plaatsen. genoteerd dat is Emils van Day. Next to Me staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst. 5 juli vinden we ook weer de kinesboek. Hè? En het is een beetje de dag van Londen deze dag. Van 1964 in Londen gaat de eerste Beatles film uh, Hard, Day, Hard Day Night in première. In 1990 de regeringsleiders van de NAVO verklaren na de tweede tweededaagse top in Londen dat de koude oorlog over is. In 2005 de Olympische Spelen van 2012 worden toegewezen aan Londen. 5 juli en Londen, het hoort toch wel een beetje bij elkaar dus. En de Euro Breakdown op vrijdag. Big betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. Oye sí. De nuevo aquí, Rodríguez Pati. Tacata. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, bro! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita. Take-take-take, te gusta-ti, mami, mami. Takta, takata. Takata, bro. De nummer 21 van deze week, Takabro en Takata. voordat wij naar de top 20 in gaan kijken we altijd eerst even achterom. Vinden op nummer 30 Maroon 5, One More Night, helemaal nieuw binnen. En Ben Howard kwam vorige week binnen op 35 en stijgt nu naar 29. Keep your head up. David Getta, Crush Brown, Lil Wayne, I Can Only Imagine staat 12 weken in de lijst. Zakt van 20 naar 28. En Lorraine en Juthoria staat 3 weken in de lijst en gaat van 34 naar 27. Cheryl Cole, Call My Name staat 2 weken in de lijst en gaat omhoog van 32 naar 26. De Sissy Sister Sisters en Only The Horses in de vierde week omhoog van 29 naar 25. Van 19 zakken naar 24 in de dertiende week. Kaneen en Nelly is anybody out there. Usher en Climax blijven staan op 23 in zijn elfde week. En dan vinden we nog een keer Usher, maar dan met Scream in de derde week omhoog van 28 naar 22. Takamo en Takata in de derde week dus omhoog van 25 naar 21. Nummer 20 is 2-1-2 uh, van Natalia Banks en Leslie J. In de 15e week zak het van 12 naar die 20e plek. En voor Rita Orangini-Tempa is er weer 2 plekken winst. In de 6e week voor R.E.P.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 Soon, sooner the better. No option for you saying no. I'm run this game. Just play a role. Follow my lead. What you waiting for?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 Van deze week twee plaatsen winnen in de tiende week voor Little Boots, Every Night Prayer en de voor Rita or Team Tampa REP. De zesde week gaan we nu omhoog van de 21 naar de 19, dan zeg je de dat twee platen tussen. Ja, dat klopt van 10 zakken naar 18, Maroon 5, With club, ja, de Painfowl. En van 11 zakken naar 17, Meijer Hatano, Whittle Kicks en The Walk. Een plaat die beter doet en op weg is naar nou misschien wel een hele grote zomerrit te gaan worden. Is er een van uh, WTF? Een jab in de vijfde week omhoog van 22 naar nummer 0, 15. Ja. 10. En Ryan Schader, de fighter, in de zesde week omhoog van 16 naar plek nummer 14. En daarvoor een van de grote zomerrits van dit moment: WTF en Dabab in de vijfde week, dus omhoog van 22 naar 15. Voordat wij een overzicht gaan maken, eerst voor jou nog de nummer 11. Vijf weken in de lijst en vier plaatsen winst van 15, namelijk omhoog naar 11: de Far East Movement en Cover Drive. Turn up the love. Can't quit Far Eve Movement and the Cover Drive. Turn up the love, dat was hem op nummer 11. Dan kijk ik even achterom naar nummer 20 tot en met die 11e plek. Salia Banks en Les J212 in de 15e week zakken van 12 naar 18. Rita Ora, Chinny Champa, REP in de 6e week zakken het stijgen. Trouwens, van de 21 naar 19. Twee plaatsen winst voor u. Room 5 with de p staat 12 weken in de lijst, zakken van 10 naar 18. En van 11 naar 17 in de 13e week: Maya Hatta, Russell Kicks en The Walk. Little Boots, every night I Say a Prayer. In de 10e week: Stijgend van 18 naar 16. En WTF en Bob in de 5 weken Omhoog van 22 naar 15. Jim Claes Heroes, Ryan Taylor en The Fighters staan 6 weken in de lijst. Gaan omhoog van 16 naar 14. Rihanna, Where Have You Been staat 13 weken in de lijst. Een zak van 9 naar 13 toe. Of Monsters and Men: een Dirty Pass. In de 10e week: zakken van 6 naar 12. The Forest Movement samen met Cover Drive Turn out To Love in de 5e week, dus omhoog van 15 naar plek nummer 11. Ook 5 week in de lijst, maar dan omhoog van 17 naar plek nummer 10. Dat gaat Will and the People met z'n tweeën. Lion in the Morning Sun vinden we deze week op plek nummer 10. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies, it do be past 3. A in the morning sun. One day a lion in the morning sun. fun And de the people, the lying in the morning sun. In de vijfde week dus omhoog van 17 naar plek en nummer 10. En dan slaan we er even twee over en dan krijg je de rest van mij gewoon allemaal. Wie we overslaan dat zijn Adam Lambert en Bruno Mars. Never close Rise. eyes, die staat nu 11 weken in de lijst en zak van 4 naar 9. En ook voor Gustave Lima en zijn ballade is het een beetje over, want in de elfde week zakkend van 3 naar 8 toe. Voor jou klaarstaan dan nog de nummers 7 tot en met nummer 1. En nummer 1 hoor je even voor de klok van 5 natuurlijk. En de nummer 7, die krijg je nu van mij in handen van Edward Sharp en de Magnetic Zeros, That's What Up. De zevende week omhoog van 13 naar plek nummer 7. Happy the church, you be the steeple. You be the king, I'll be the people. Well, I feeling such a mess, I thought. My mind. I be the sun, you be the shining. about stijging van deze week is zijn handen van Calvin Harris en Nio Let's Go. Let's Go ging namelijk van 14 omhoog naar 6 en daarmee 8 plaatsen minst in de zevende week dat hij in de lijst van Europa staat. En er kwam er nog eentje in die zevende week binnen. Dus ze staan mooi alle drie achter elkaar. Dus Edward Sharp, Manage, Xeroz, That's What's Up op 7. Afkomstig uh, uit de 7 weken geleden. Calvin Harris, Nio Let's Go op 6, ook 7 weken in de lijst. En die andere die is van Dia Frampton en Kit Coody. Don't Kick the Chair, ook 7 weken in de lijst omhoog van 8 naar 5.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 Too close We staan nu acht weken in de lijst En uh, vorige week nog terug te vinden op 7. Nu naar 4 toe Tijd voor ons om de top 3 in te gaan En we doen dat natuurlijk met de nummer 3. De man heeft een uh, hele hoop hits gemaakt En ook onder andere namen Eén grote naam onder deze naam Eén grote onder deze naam Dat was levels En dit is die andere van uh, Avicii met Silhouette gaat van 5 naar 3 toe Say Van 5 naar 3 toe, Avicii. Salma, Alvaak hier. En Silhouette. Nog twee plaatsen te gaan, en dat zijn er zelfs twee plaatsen als vorige week op 1-2 en twee stonden. Op 2 kon het bijna Kent C. en zijn achtste week blijft hij dus zitten op nummer 2. For me back at home. She's got my engine, sir. This happens every They got in problem Looking like a mob. Mijn moet deze week maar één iemand voor zich dulden en dat was eigenlijk de man die die vorige week ook al voor zich mocht dulden. Toen ging de plaats van 2 naar 1. en deze week blijft hij dus bovenaan staan. Niemand anders dan Flowrider. en zijn whistle zijn op dit moment de beste plaat in Europa. <mys> Baby, take Tweede week achter elkaar staat die bovenaan. Flowrider en sign whistle in de achtste week, dus de beste plaat van Europa. Kon naar bijnacht, kwam er net niet aan. Kent, zijn blijft hangen op twee. En Avicii zijn wel al vaker. kwam naar drie toe. Alex Flair, too close. De afremd en kit, Cudi, Don't kick the chair, maak de top 5 compleet voor deze week. Volgende week om drie uur heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je op deze vrijdagmiddag. De jongens van je weekend die zijn er niet zometeen dus Bob non-stop met van de lekkerste zomerse muziek voor je op de Zandvoortse Radio. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot volgende week vrijdag dan heb ik nou weer een hele nieuwe lijst voor je. Ik zegt hoi hè. Uh, Stadler? Ja, yeah, wat? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.